Middernacht, woensdag 16 februari door Almegens met het NOS-journaal. In Bahrein hebben betogers een plein in de hoofdstad Manama bezet... en dat omgedoopt tot het Tagrierplein. Actievoerders hebben tenten opgezet en gezegd dat het plein... voortaan net zo heet als het plein in Cairo... waar werd geprotesteerd tegen oud-dictator Mubarak. Demonstranten in Bahrein eisen meer politieke vrijheden... en willen dat het parlement in het koninkrijk meer macht krijgt. President Obama heeft aan oud-president Bush senior... de Medal of Freedom uitgereikt. Dat is in Amerika de hoogste onderscheiding die wordt toegekend aan burgers... die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan Amerika, de wereldvrede of de cultuur. Naast Bush werden nog 14 anderen in het Witte Huis geëerd met een medaille... onder wie de Duitse bondskanselier Merkel en salist Jojo Ma. In Noord-Brabant zijn 19 hennepkwekerijen ontmanteld en twee grow shops gesloten. De twee winkels hielden zich niet aan de regels... Er zijn veertien verdachten aangehouden en is beslag gelegd op een huis, sieraden en apparatuur. De hennepkwekerijen die werden opgerold stonden in Tilburg, Breda en Helmond. Bij een grote brand in een loods met boten in Goes is asbest vrijgekomen. De omgeving van de loods is afgezet. Een sportpark is ontruimd omdat de rook daar overheen trok. En onderzoekers zeggen dat er witte asbest is vrijgekomen, de minst schadelijke vorm van asbest. komende ochtend wordt het asbest opgeruimd. De loods in Goes is verwoest. In Japan hebben zo'n duizend schoolkinderen waarschijnlijk voedselvergiftiging opgelopen. Ze werden misselijk na het eten van soep, salade en gehakt. De negen scholen waar kinderen ziek zijn geworden kregen het eten van dezelfde leverancier. Daar wordt nu onderzoek gedaan. In de Champions League zijn de eerste wedstrijden in de achtste finales gespeeld. AC Milan verloor thuis met 1-0 van Tottenham Hotspur door een doelpunt van Pieter Crouch. En Valencia speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Schalke 04. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Overdag veel bewolking, maar overwegend droogt wordt aan 5 graden op de Wadden. En 9 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Ik moet zeggen, ik ken die emotie eigenlijk helemaal niet. De emotie eh, van plezier maken in het leven, die ken ik heel goed. Maar gokken wedden, ja, voor mij is dat één keer leuk en niet meer, hoogstens. Maar fascinerend is het wel. Want waarom zijn tienduizenden mensen er zo dol op? En wat is dat? Dat na verliezen toch weer geld in die automaat moet. Of dat iemand niet opstaat en wegloopt van de blackjack tafel. Over gokken en de spagaat van de Nederlandse overheid. Enerzijds verslaving tegengaan, anderzijds geld aan verdienen. Daarover gaat deze Kazeluna. Begin met het antwoordapparaat van gisteren. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Helco. Omdat jouw gast uh, Sietse Kingma al jarenlang onderzoek doet naar de kansspelsector... reisde die echt alle gokparadijzen van de wereld af. Van Las Vegas via Scheveningen naar Macau...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 Puur professioneel als, uh, als onderzoeker. Omdat ik het wel eens een keer wil, uh, wil zien en wil meemaken hoe het werkt. Maar ik kan niet zeggen dat ik zelf een gokker ben. Ik ben geen vervindt gokker of ik heb zelf niet iets dat ik denk Wat van... Wat ik net beschreef, dat, het... dat, dat herkent u wel. Bedoel, het is een keer leuk, maar ook niet meer ja, dan dat. Ja, dat herken ik. Nou. En dat is eigenlijk ook een beetje het begin van mijn fascinatie. Want ik zag dat dat uh, bij heel veel mensen heel populair was. Dus ik vroeg me af: wat is nou precies dat aantrekkelijke daarvan voor veel mensen? Uh, aantrekkelijke... dus bijvoorbeeld in de jaren tachtig heb ik eens een studie gedaan, al daar uh, het bingo-spel. U bent professor dokter bingo eigenlijk geworden. Hè? Want het eerste waar we in Nederland uh, over. waar we u tegenkwamen was met bingo inderdaad. Ja, en dan zag je dus dat uh, hele volkstammen. Veel uh, oudere dames, maar eigenlijk een heel gemelleerd gezelschap... Uh, ja, wekelijks of soms zelfs dagelijks met elkaar een spelletje aan het spelen was. Dus dat is een interessant uh, sociaal fenomeen. Precies, en voor socioloog is dat jeukende vingers, uh, toch? Boeiend. Boeiende ja, materie. Ja. We hebben u gevraagd hier te komen uh, om onze gasten te zijn. Mijn gasten zijn vanavond naar aanleiding van het rapport van de, de Algemene Rekenkamer... De Rekenkamer heeft een onderzoek losgelaten op het Holland Casino... en dat was weer op verzoek van het kabinet. Zullen we daarmee beginnen? Goed plan, ik heb het rapport uh, bekeken. Um, Daar de, de, de speelt het een en ander. Uh, ik had het net heel even kort over die spagaat. Daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. De Nederlandse staat verbiedt gokken met één tenzij en één mits... namelijk dat het Holland Casino de enige plek is... waar aan tafels uh, gegokt mag worden. Dat is een monopolie, dat heet zo, een staatsmonopolie in dit geval. Daar wordt grof geld verdient. Uh, de Nederlandse overheid verdient er geld aan. En tegelijkertijd is de overheid ook weer niet zo heel blij... want het casino verdiende minder geld de afgelopen jaren dan de jaren daarvoor. Heb ik het goed samengevat tot nu toe? Heel goed. Um, het rapport van de Rekenkamer gaat eigenlijk over het beleid van het Holland Casino. Doen ze het goed? Uh, want ze moeten ook nog uh, proberen... om het aantal verslaafden een beetje in de klauwen te houden. Uh, wat vindt u van het rapport? Tja, eh... Um... Ik weet niet precies wat ik ervan uh, moet zeggen. Ik heb het uh, helemaal gelezen. En uh, ik vind eigenlijk vind ik het wel... Uh, ja, ik heb het hier voor me liggen. Ik vind het eigenlijk wel een knap stukje werk. Dat je... Ja, in, het is bijna 100 pagina's, denk ik. Het is door de rekenkamer gemaakt. En ik vind het wel een knappe prestatie... dat je in 100 pagina's... en heel veel letters en heel veel uh, tabellen en cijfers... heel weinig kunt zeggen. Ja. Ik denk eigenlijk dat er heel weinig in staat... Er staat eigenlijk heel weinig in. Verrassend ja. weinig? Of... Verrassend weinig. Ik had er eigenlijk wel naar uitgekeken. Uh, want er, is toch wel een, uh, ja, er ligt toch wel een beleidsprobleem aan de grondslag. Formuleert u dus... dat het beleidsprobleem eens precies? Nou, kansspelen staan onder druk. Er is internetgokken tegenwoordig. De inkomsten van Holland casino's lopen sterk terug. Uh, groot probleem. Uh, want ja. de melkkoe van de overheid uh, die produceert geen melk meer? Nou, er is steeds meer concurrentie. Dus mensen willen op andere plekken gaan gokken. En de bedoeling was dat wij één aanbieder zouden hebben in Nederland. Dus dat hele bestel lijkt eigenlijk ondergraven te worden. Dus er is een probleem. En ik had verwacht, misschien lezen we iets van oplossingen of plannen ja. in die richting. Ja, want daar, daar, zit, daar zit de grote de, de, de, de essentie van het probleem. Eigenlijk zoals u dat zegt. Want, want de staat in Nederland zegt we verbieden het gokken, want ze vinden het niet goed. Het lijkt mensen... Uh, de weg op van verslaving. Dus dat willen we niet. Maar wij als enige plek doen dat. En dan moet het casino moet dan zo mensen zo goed mogelijk in de gaten houden. En dan zegt u, die inkomstenbron... en dus het aantal mensen wat daar geld uh, stuk staat, droogt op, want er zijn alternatieven. Ja. Dus de, nou ja, het monopolie van Holland Casino... dat werkt niet meer. De bedoeling was restrictief beleid. Een paar uh, mogelijkheden bieden voor het gokken. En dan uh, blijkt dus dat uh, mensen elders gaan gokken... Um, internet? Internet, onder andere. In, uh, ja, in de speelautomatenhallen, daar op andere plekken. Alle handen alternatieven zijn er. Ja, ja, dus... Dus ik had verwacht dat er, uh, dat er iets, iets, iets zou komen. Er wordt al heel lang geroepen van om die markt bijvoorbeeld meer te liberaliseren. Dat is dan een idee. Uh, meer aanbieders toestaan... Uh, en op een andere manier uh, de wetten vormgeven. Er zijn heel veel kritische vragen overgesteld... Ook of Holland Casino het wel goed doet. He, want hoe kan het nou dat in zo'n populair... En ook de preventie dan. Hoe op zo'n populaire markt het toch kan... dat je niet in staat bent om... Uh, ja, om winst, voldoende winst te maken. Hoe kan dat nou? Dat was eigenlijk de achtergrond van de vraag. Vandaar dat de rekenkamer daarvoor werd ingeschakeld. Ja, maar daar zit al eigenlijk iets heel fouts en kroms in, toch? Dat de Nederlandse overheid denkt, hallo, we blijven maar poen. Ja. Uh, het Holland Casino heeft een plan gemaakt... want die willen dan moderniseren en de boel een beetje opschudden... en, en, en wat breder entertainment ja. gaan leveren ja. dan alleen... Ja. en dan moet de rekenkamer vervolgens gaan onderzoeken... Of, of de geldmachine weer op gang kan komen. Nou, nee, dat is niet de achtergrond. De, de achtergrond is kritiek op Holland Casino. Dus men wil kijken of Holland Casino wel goed voldoet... aan de wettelijke maatstaven die er tot nu toe zijn. Dus of ze voldoende, uh, of ze voldoende doen met het geld. Niet te veel uitgeven aan reclames. Uh, niet te veel aan zichzelf uitgeven. Dat was met name hun zorg. Hè, dat uh, niet te veel achterblijft uh, aan de strijkstok van, uh, van de managers. Of van het personeel. Maar feit dat de rekenkamer... En de, en de witwasregulering uh, wel goed in de hand houden. Dat ja. moest de rekenkamer gaan onderzoeken. Maar een financiële discussie. De rekenkamer ja. is opgezet ja. en niet een algemeen uh, onderzoeksorgaan. Ja. Dus er ligt een financiële vraag ja. aan de grondslag. Um, ja. Maar goed, terwijl... daar gaat het dus even, denk ik, eigenlijk ook, ook al mis. De Rek, uh, rekenkamer was hier misschien niet helemaal geschikt voor om hier onderzoek naar te doen. Want de rekenkamer komt ook met een andere, uh, en dat vind ik dan wel... Een opmerkelijke constatering, namelijk over het preventiebeleid. Want ja. uh, het Holland Casino moet de gokverslaving uh, in de gaten houden. Ja. En dan zegt de rekenkamer, die heeft naar de cijfertjes gekeken... en die zegt van nou, in 2009 uh, vroegen 9000 gasten van het casino... een, een bezoekbeperking of entreeverbod zelf aan. En zo'n 250 keer is dat onvrijwillig opgelegd. Dan denk ik, dat vind ik ongelooflijk weinig. ja. Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat de rekenkamer zegt... Uh, die zegt van nou... we moeten toetsen of Holland Casino... zich wel aan de wettelijke regels houdt. En dan staat er in de wettelijke regels... dat Holland Casino iets moet doen aan... Uh, aan uh, verslavingspreventie. En dan... Uh, zegt de rekenkamer vervolgens, dan gaan wij aan Holland Casino vragen... doet u iets aan verslavingspreventie En dan zegt Holland Casino, ja, kijk, we hebben er zussen zoveel. En dan schrijft de rekenkamer dat op. En dan zegt de rekenkamer, Holland Casino voldoet, voldoet aan de wettelijke maatstaven. Dus het is een beetje ja, de slager die zichzelf zijn eigen vlees uh, Als ze hadden gezegd, we hebben iemand de toegang... geweigerd dan ja. ook voldaan aan de wettelijke eisen. Ja, maar een kritische analyse van wat is nou eigenlijk het probleem en wordt het probleem ook opgelost op deze manier... staat helemaal niet in het rapport. Maar begrijpt u mijn verbazing over deze getallen? Um, ik zou zeggen 9000 is heel veel. Vrijwillig. Dus ja. Mensen die het zelf ja. gezegd hebben. Hallo, ja. weet je wat, doe ja. mij maar even in de ban. Ja. Maar dat is het uitgangspunt van dat preventiebeleid. Dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuze... en dat Holland Casino hun wijst op hun probleem... en dat ze dan de mogelijkheid krijgen om zichzelf uit te sluiten... Dat is het, de essentie van wat men noemt preventiebeleid. Dat is gebaseerd op vrijwilligheid. Zelfuitsluiting wordt dat genoemd. Klinkt toch vooral, in mijn oren klinkt het toch vooral als iemand die in de war... Is bij een ja. psychiatrische inrichting meldt. Ja, ja. maar dit is, dit, is, en dit is wat de Nederlandse overheid ook... Uh... Maar dat preventiebeleid is nou juist zo cruciaal. Is het, het is dan? een monopolie en daarvan heeft u een heel belangrijk schot hageblos. U zegt dat monopolie is helemaal niet meer handhaafbaar want is, want er zijn aantal alternatieven. Uh, dat is uh, pijler 1, pijler 2 is die preventie. Ja. Proberen dat, in, ja. dat je het in de gaten ja. houdt. En als je hier naar kijkt, dan denk ik van nou, hoe effectief is die ja. preventie dan? Maar daar zegt het, uh, daar zegt het rapport dus ook niet zo over. Dat, dat bedoel ik, met, er staat heel weinig in. Dus er zijn heel veel cijfers. Kijk, mijn studenten leg ik vaak uit wat het verschil is tussen uh, informatie en kennis. En hier staat heel veel informatie in, maar daar worden we niet wijzer van. Van kennis worden we wijzer. Dus je moet een analyse maken. Je moet uh, het probleem moet je gaan, uh, gaan bekijken. Hoe is dat ontstaan? Hoe kun je dat eventueel oplossen? Daar staat niets over in. Ook als je kijkt naar die verslavingscijfers of die preventiecijfers, die worden ook niet geanalyseerd. Dit zijn ik, gewoon. Ik kamers. ben daarom extra blij dat u hier bent, want dat is nou die weg naar de kennis, dat pad van ja. de kennis. Dat wil ik graag met u doorlopen dit uh, komende uur. Want een van de dingen die, die de rekenkamer dan ook weer zegt, van ja, maar dat, dat is een beetje in lijn met wat u net zei, van ja maar luister eens even, goede vrienden, um, dan, dan is er zo'n spelverbod of zo'n zo tijdelijke uh, bezoekbeperking. Maar wat doen die mensen dan? Die lopen dan naar gokhallen waar diezelfde gokfaciliteiten aanwezig zijn. En dan zegt de rekenkamer volgens, nou dat moet je, dat probleem moet je ja. regering-kabinet dan maar oplossen ja. door ook dat verbod dan ja. ook toepasbaar te ja. verklaren op die andere plekken. Ja, dat is een hele goede suggestie. Maar die suggestie, die is al 15 jaar geleden gedaan. En die wordt bijna ieder jaar herhaald. Die staat al in heel veel rapporten. De vraag is dus, waarom gebeurt dat niet? Ja, de dus, staatssecretaris uh, heeft nu ook gezegd dat hij het een goed idee vindt. Hè? Maar misschien hij ja, dat vijftien jaar geleden moet ja, bedenken. Ja. Nee, maar dat wordt, nee, dat wordt in alle rapporten ook gezegd dat het een goed idee is. Maar dan zijn er misschien praktische bezwaren. Of, of men wil dat niet. Maar dat is een van de zwakke plekken in het beleid. Maar goed. Daar geldt toch ook voor, oké, okay, goed, stel dat dat afdwingbaar is... want dat zijn dan commerciële gokhallen, ja. waar de overheid verder niks... daar heeft de overheid letterlijk en figuurlijk geen mannetje voor de deur staan. Stel dat dat afgedwongen wordt, en stel dat die mensen ook daar niet binnenkomen... deze hele kleine groep, dan gaan ze toch gewoon het internet op? Of naar andere plekken? Gebeurt ook. Is ook een van de redenen die Holland Casino aangeeft... waarom de inkomsten zo sterk zijn teruggelopen. En dat is ook steeds wat in het rapport staat. Als de rekenkamer een vraag heeft, dan gaat de rekenkamer naar Holland Casino toe. En dan vraagt, vragen ze hoe, de, hoe, wat, hoe zij erover denken. En dan staat het in het rapport. En dat is dan het antwoord. Maar hoe, waarom, waarom gaan mensen naar het internet? En zouden we daar eventueel in Nederland een alternatief voor kunnen bieden? Uh, en hoe zou dat dan... Uh, uh, vorm moeten krijgen, dat, is, dat vind ik eigenlijk interessante vragen. En hoe kun je dat dan goed controleren? Hoe kun je buitenlandse, misschien dubieuze aanbieders buiten de deur houden? Dat zou ik eigenlijk graag willen weten. Ja, en, en ook of dat überhaupt wel kan, of... zonder dat je Big Brother ja. uh, helemaal... Ja. Want privacy is geloof ik al ongeveer ja. integraal opgegeven in ja. het land... maar zonder dat je ook ja. zeg maar de goedwillenden ermee pakt. Ja. Ja. ja, nee, er zitten heel veel haken en ogen aan dit beleid. <laughs> Ik, ik, ik word, we zijn een kwartier aan het praten, ik word nu al moedeloos, geloof ik. Nou, van het rapport werd ik ook moedeloos. Ja, dus een oplossing zit er niet in. Nee, en we gaan het ook niet even tackelen, geloof ik, hè, dit probleem, uh, zo 1, 2, 3. Want ik bedoel, er zit nog steeds dat, dat, dat legitieme verlangen om wat te doen aan die gokverslaving. Ik denk dat, uh, dat, dat, er, dat het hoogtijd is dat het bestel hervormd wordt. Dus dat er veranderingen komen, waarbij dus zowel de gokverslaving serieuzer wordt genomen, als het aanbieden van kansspelvermaak serieuzer wordt genomen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Het uh, is ook al jaren bekend. Dat is, uh, er zijn ongeveer 40.000, 50 50.000 gokverslaafden in uh, Nederland. Vrij stabiel aantal. Ik heb daar in 1993 al een landelijk onderzoek naar gedaan. Toen waren het er uh, uh, ook iets van hetzelfde zelfde, zelfde, zelfde orde van grootte. Dus er is niet zoveel veranderd. Nou, relatief minder dan, want de bevolking is gegroeid in de tussentijd. Ja, maar die cijfers, daar wordt heel lang over gediscussieerd. Uh, die, zijn, uh, die zijn wat onzeker. Wat een gokverslaafd is, is heel moeilijk te definiëren. Uh, jij kunt heel moeilijk zien. Of, uh, of iemand gokverslaafd is, dat, uh, dat staat niet. Uh, daar zijn geen fysieke kenmerken voor. Het staat ook niet met een nummer achter op je rug. Nou, ik, ik kan dus... me wel herinneren uit, uit, uit de tijd dat ik voor Netwerk veel reportage maakte. Dat het bijna onmogelijk was. Nee, niet bijna. Het was onmogelijk om een gokverslaafd voor de camera te krijgen. Is dat zo? Ja, en mijn conclusie was dat er blijkbaar mensen zijn die dus ook. Uh, nou ja, vaak, vaak op niet zulke nette manieren noodgedwongen aan hun geld komen. Gokverslaafden die uh, al in, in behandeling zijn, bijvoorbeeld, zijn heel gemakkelijk te, te benaderen. Die willen heel graag praten over hun problemen. Uh, als het probleem alweer goed ja, nieuws is. Als je is. een stuk in de krant leest over uh, wat over het gokken gaat, dan is het heel vaak ook het uh, verslavingsprobleem dat aan de orde gesteld wordt. Dan is er vaak wel een verhaal van de gokverslaafde bij. Ja. Gokken wordt heel vaak besproken in termen van de dark side en van... Het verslavingsprobleem. Maar maar het het, het, het klopt, klopt mijn beeld dat het vaak gaat om meervoudige problematiek. Zeg maar ja. dat mensen die gokverslaafd ja. zijn ook vaak ernstige financiële problemen hebben. Soms zelfs criminele of ja. half-criminele activiteiten ja. hebben. Ja. Ja. ja, dat is het grote probleem van het gokken. Dat is de, nog niet eens de verslaving aan zich, zoals bij alcohol. Maar dat zijn de consequenties van dat je je hele salaris, in je huis, in je auto, in je gezin. Uh, je Kijk, we zijn helemaal afhankelijk van geld. Als je dat niet meer hebt, als je schulden hebt... dan ben je in dit land reddeloos verloren. En dat geldt voor die gokverslaafden. En dat zou bijvoorbeeld ook iets zijn... zou ik zeggen als ik uh, rekenkamer was, als je er onderzoek naar doet... ga eens contact opnemen met, met verslavingszorgverlenende instellingen. Of uh, doe onderzoek daarnaar van hoe komen zij toch binnen in Holland Casino. Hoe kan het, staat ook niet in het rapport... dat uh, van de mensen die zo'n uh, bezoekbeperkende maatregel aan Vragen in het kader van het preventiebeleid. Hoe kan het dat de helft van de probleemgokkers die hier in Holland casino komen. daar überhaupt niet mee in aanraking komen? Of niet gesignaleerd worden door, door het personeel? Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ja, ja. Dat zijn vragen waar ik wel eens antwoord op. Daar zou je onderzoek naar kunnen doen. Nou, ja, dat is een zeer legitieme vraag, want blijkbaar blijven die dus onder de radar. Ja, want gokverslaafden zijn namelijk helemaal geen domme mensen, die zijn heel slim die weten dat Holland Casino probeert te signaleren. En Holland Casino signaleert mensen op gedrag... wat een beetje afwijkt van de norm. Mensen die gaan zweten of vloeken of zich agressief gedragen. Maar de echte gokverslaven, die, die weet dat die zich erin. muis stil moet houden... en zich helemaal conform de norm moet gedragen. Dus die worden niet zo gemakkelijk uh, ja, gezien. Tenzij het al helemaal uit de hand gelopen is natuurlijk. Hoe maar dan ben je wel een beetje laat. Hoe ziet een gokverslaafde eruit? Schets eens een profiel. Er zijn net zoveel gokverslaafden als dat er mensen zijn. Je hebt heel veel types gokverslaafden. Slim? Dom? Je hebt hele slimme, calculerende gokverslaafden. Je hebt hele domme uh, gokverslaafden. Je hebt hele creatievelingen. Uh, je hebt ze in alle lagen van de bevolking. Uh, rijk, arm, uh, met goede banen, werkloos. Uh, je hebt ook heel veel verschillende soorten gokverslaving. Er wordt vaak ook geen onderscheid tussen gemaakt. Maar je, dus de ene verslaving is de andere niet. Uh, je hebt mensen die, uh, zeg maar, uh, dwangmatig gokken zijn. Je hebt mensen die uh, ja, veel meer uh, uh, aan, aan de leuke kant van het, van het gokken verslaafd zijn. Die dus eigenlijk uh, dat heel graag doen, Wat maar zijn dat ze het niet, niet, uh, niet kunnen verantwoorden. Maar wat is dat? Wat zijn de leuke kanten van verslaving? Of van gokken, sorry? Ja, ja, ja, dat is een. Uh, maar het is een sociale aspect, bedoelt u? Uh, nou, aan de tafel nee. zitten? Gokken is uh, emotie. Um, als je geen, gok, geen gokken bent, dus ik neem aan dat heel veel luisteraars ook misschien nog nooit in casino nee, zijn geweest. Nee, nee. Maar er wordt heel vaak gemakkelijk over gepraat. Net zoals bij voetbal. Dat je zegt van. Het is een balletje in een doelschop. En dan zijn we klaar. En zo gooien we wat geld in een gokkast. En dan zijn we klaar. Maar het is emotie. Dus je komt maar, jezelf sorry, daartegen. Maar er zijn dus mensen die verslaafd zijn aan die emotie. Aan, ja. aan de prikkel. Aan de, aan de aan spanning. En de joy. En de, de fun van het af en toe winnen. Dat wordt ervaren als een beloning voor je eigen ego. Dat je het goed gedaan hebt. Dat je het goed gezien hebt. Uh, dat je een kick daarvan kunt krijgen. Maar, maar, maar gokverslaafd zijn dus niet per se mensen zonder alternatieven. Dat zijn mensen, zegt u, met soms goede, goede banen, goede opleidingen... Ja. die helemaal niet die uh, afslag hoeven te nemen. Iedereen kan gokverslaafd raken. Maar was het, is, is dat een, een, een, een stofje in je hersenen? Helemaal maar het... niet. Ja, dat kan ook een aspect zijn. Ik zei al, er zijn heel veel verschillende soorten gokverslaafd. In sommige mensen ligt daar een uh, ja, soort deficientie of een afwijking aan de grondslag. Of iets van een moeilijke impulsbeheersings... Uh, ADHD-achtige types, uh, die, uh, die kunnen daardoor in een gokverslavingstraject terechtkomen. Maar ook hele berekenende mensen kunnen... Er zijn hele beroemde gokverslaafden. Uh, Fjodor Dostoevsky, de bekende auteur, multa, uh, auteur uh, Multatuli. Uh, hele wijze mensen die hele romans hebben geschreven, waren gokverslaafd. Uh, toch hele andere types... En Multatuli is een interessante casus, want die, had heleboel, die, die maakte hele uitgebreide uh, analyses van de uitkomsten van de roulette. En hij dacht dus dat hij het systeem had gevonden. Dus hij was een hele calculerende gokker. Maar hij ging er toch aan onderdoor. Ja, ja. Ik realiseer me... Toch niet iemand die je associeert met het beeld van de, van de junk uh, die in nee, de goot ligt. Precies. Sietse Kingma is mijn gast, socioloog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Naar nou, kansspellen in uh, de hele wereld bent u geweest. Hè? Niet alleen in Nederland, maar echt uh, de kansspellen in uh, uh, all over the world, zou ik maar zeggen. Ja, ik richt me tegenwoordig vooral op het buitenland. Ik doe nu bijvoorbeeld veel onderzoek naar internetgokbedrijven. Waar zitten die voornamelijk? Die zitten voornamelijk uh, wat Europa betreft in Gibraltar en in, Ma in Malta. Maar dat is, is dat crimineel geld, overigens, wat erachter zit? Nee, nee dat zijn, uh, zijn bona fide grote, grote bedrijven. Ik noem uh, Party Gaming, Bwin. B-Win. is de hoofdsponsor van Real Madrid. Met gokgeld uh, gefinancierd. Ja, Ronaldo, die zie je altijd op beeld met het beeld van b vrouw ja. van oorsprong uit uh, Oostenrijkse uh, bedrijf... dat. Uh, licentie voor internetgokken in Gibraltar heeft. Dat is een klein zijstapje doen. Welke muziek hoort er bij gokken? Is er muziek die erbij hoort? Nou, ik heb drie nummers doorgegeven. Dat werd mij gevraagd. Dat was eens terug de tijd. Pak de oudste. Nou, Ray Charles. Ray Charles? Blackjack. Klein stukje Ray Charles. Let me tell you people About this blackjack game It's causing me nothing but trouble en ik only myself to blame. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one Rachel, dit, dit klinkt, dit oude blues. Dit, dit klinkt als Amerika, New York. Uh, New Orleans. New Orleans. Ja. Nou, dit is typisch de associatie tussen gokken en emotie. Hij zingt How unlucky can a man be. Dat betekent... Je bent niet alleen ongelukkig in de liefde, niet alleen, maar ook in het spel. En I'm only myself to blame. Dus hij betrekt het op zichzelf. Je, gaat, je geeft je over aan dat gokken. En dat gokken wordt een maatstaf voor jezelf. Een, een iets waarmee je uh, een uitdaging aangaat. Karakters ja. worden op de proef gesteld. Je komt jezelf daartegen. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat mensen daarin vinden. Ja. Hoeveel, hoeveel verstookt een, een, een verslaafde gokker? Zijn er gemiddelden van... Een verslaafde gokken verstookt net zoveel als die kan verstoken. Die gaat door tot het uh, spreekwoordelijke gaatje. Het kunnen tienduizenden euro's zijn per dat sessie. Kan, uh, dat, kan, uh, dat kan honderdduizenden. Nee, per sessie per sessie kan dat, uh, kan dat inderdaad duizenden euro zijn. Ja. Ja. ja, Maar dan dag in, dag uit met een beetje pech. Een gokverslaafde hoeft helemaal niet dag in, dag uit te spelen. Nee? Maar die kan het niet laten om te veel geld te verrokken. Dat kan ook gewoon één keer per maand zijn. Als jij één keer per maand 100.000 euro verspeelt dan uh, krijg je ook een probleem. Oh. Is, is Amerika de, de, de aartsmoeder, de aartsvader van, het, van dit, deze vormen van gokken? Um, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, kijk, het gokken is van alle tijden. En kent heel veel vormen. Maar het, het moderne casino, zoals we het nu kennen... is toch eigenlijk uitgevonden in Las Vegas. En als je Las Vegas zegt... Dan zeg je heel veel? Dan zeg je Frank Sinatra. luck let gentleman just how nice een beetje ondersnappen ja Frank Sinatra als ik ik zei al, als je aan uh, Las Vegas denkt dan denk je aan Frank Sinatra toch en de man die uh, daar uh, met zijn grote shows uh, was uh, te horen, lange tijd. Ik, ik wil even één ding zeggen, want het lijkt me zo aardig... om, uh, we hebben het nu over gokken... om straks in de tweede uur ook een gokje te gaan plegen. Uh, u bent er dan niet meer, maar ik nog wel. Um, wat ik dacht is het misschien is leuk om, om te doen... in de tweede uur ga ik gokken dat er voldoende mensen op Twitter zitten... die mee willen praten over het onderwerp gokken. Dus wat wil, als u wat wil zeggen over gokken... en u denkt, ik wil een ga graag mijn mening erover geven... hoe werkt het dan? Um, Twitter en vermeld Ed of Ed één van die twee... Uh, dan, dan pakken wij die tweet op, dan, uh, uh, dan volgen we jou... en dan gaan we even met een direct mailtje even ervoor zorgen... dat jouw telefoonnummer bij ons terecht komt. Dus Ed Dumosh of Ed dat zijn de twee Twitteradressen. Uh, als je mee wilt praten, zo meteen in het tweede uur... dan uh, maken we via een DM'tje, een direct mail, even contact... en dan uh, komt jouw uh, telefoonnummer hopelijk bij ons terecht. In het tweede uur. En dan ga ik dus voor Tweetmaster spelen in het tweede uur. Even nog een vraag ook. Want um, King? Maar ik wil even um, Boris Uiterdijk, die twittert nu. Um, hij zegt, de tijd dat de overheid het poker eens vrijgeeft. Poker is geen kansspel, maar een kaartspel met een geluksfactor. Ik dacht, ja. die vraag gaat voorkomen. Poker. Ja. ja. Nou, als je het over het uh, kansspel hebt, dan uh, is dat niet puur geluk. Het is eigenlijk bij ieder kantspel zit wel een behendigheidsfactor. behendigheidsfactor. En de discussie bij het poker is... en de goede pokeraars kunnen ook zeker uh, ja, zoveel, zoveel behendigheid daarin leggen... Dat, uh, dat zij het verschil kunnen maken ten opzichte van hun tegenstander. Zelfs als ze niet goed hockeyën? Uh, pokeren. <lacht> hockeyën? Ja. Nee, hockey. Ja, oké, okay, gaat-ie uh, maar. Ja. Ja, ja. Nou, ik kan goed pokeren. En hockey. Maar goed, verlies ja. toch ook wel eens een keer... Er zit nog steeds een geluksfactor in poker. En zoals poker in een casino vaak gespeeld wordt door heel veel mensen. ja, dan uh, varen ze toch wel op geluk. Maar poker mag. Maar in toernooien. mag niet in Nederland? Uh, nee, poker wordt uh, als kansspel beschouwd. Dus alleen met casino? En dus mag alleen in Holland casino poker aangeboden worden als kansspel. Ja. En dus poker wordt niet vrijgegeven om te exploiteren door anderen of toernooien te organiseren. Dat is niet. Toegstaan. Hoor ik u nou zeggen dat de overheid poker daarmee onrecht aan doet, niet goed begrijpt? Ja, als, dat is wat die meneer zegt, als poker beschouwd zou worden als een behendigheidsspel, valt het niet onder de wet op de kansspelen. En dus is het niet voor Holland Casino, maar mag ook, mogen ook anderen dat spel Maar Ik hoorde u net zeggen, het heeft elementen van een behendigheidsspel, ja, dus ja, het is niet een volledig ieder, gokspel. Nee, dat klopt. Maar ieder kansspel heeft wel vormen van uh, behendigheid erin. Blackjack was dat ook het geval. Uh, en het gaat er wel een beetje om wie het speelt. Iemand die goed geoefend is, uh, die er veel van af weet... Uh, die koelbloedig is, die zich er goed op concentreert... die kan het verschil maken. Maar ja. als, als ik, als ik uh, gewoon uh, naar het casino ga en, en uh, zo'n spelletje speel... Dan, uh, ja, dan, dan gaat die geluksfactor toch ook wel een belangrijke rol spelen. Nou, maar, welke, maar, kaarten, maar... welke kaarten krijg ik? Maar als je het casino instapt, dan weet je toch gewoon... rationeel weet je toch gewoon dat er geld uit je zak geklopt wordt? Links of rechts um, om de kans dat je er met heel veel geld uitkomt is miniem. en statistisch gesproken ga je er gewoon een stuk armer uit en je erin gaat. Nou, het mooie van het casino en van het gokken in het algemeen... is natuurlijk dat er niks geklopt wordt, maar dat je het zelf afgeeft. Oh, ja. Dus wat, wat wil de overheid nog meer? Dit is dus de oude truc van het uh, van het, van het gokken. Dus van de de belasting betalen, maar dan zonder dat je het in de gaten hebt. Een pijnloze belasting wordt het wel genoemd, ja. Ja, nou dat, is, dat is precies het probleem. Ik, ja. ik neem u en je weet dat, maar goed, het gaat mensen dus vaak niet. Het gaat om die emotie en die ervaring. En niet om, uh, om echt uh, geld, uh, geld te verdienen. Tenzij je een professionele pokeraar bent. Of een professionele blackjack speler. Uh, zoals de uh, uh, hockeycrack. Ja. Fatima. U kent ongetwijfeld het opiniestuk van Willem Wagenaar. Dat is een emeritus hoogleraar uh, rechtspsychologie. En hij heeft gezegd, loterij is een belasting op domheid. Wat hij bedoelt te zeggen, is de overheid is eigenlijk schandalig bezig. Ja. Uh, want de overheid vult zijn zakken en loopt ondertussen een beetje voor de vorm... dat ze mijn woorden uh, te roepen dat ze ook aan preventie doen. Maar ondertussen profiteert, profiteert de, moet ik vooral zeggen, de overheid er gigantisch van. Ja. Dat klopt. Dat is dus de dubbele, de dubbele moraal van het Nederlandse kansspelbestel. Wat, wat zou er nou gebeuren op het moment dat, dat het vrijgegeven wordt? Um, nou, is... Dat, is, dat is eigenlijk een probleem. Dus je kunt wel gemakkelijk roepen dat er die dubbele moraal aan het uh, beleid ten grondslag ligt. Maar we hebben een uh, gestreng gereguleerd bestel waarbij we alles ingekaterd hebben en goed in de hand houden. Wij doen en dat er geen heeft, problemen meer. Dat heeft ook zijn voordelen. Want als je dat niet doet, dan lopen kansspelen natuurlijk heel snel uit de hand. Ja, maar is het, dat zo? We hebben het voorbeeld genoemd van Las Vegas. Las Vegas is door Frank Sinatra onder andere... een beetje in de respectabele sfeer van de entertainment getrokken. Maar was natuurlijk, en Frank Sinatra was daar ook een uh, twee handen op een buik... met bekende maffiabazen. En die hebben dat gokken daar opgezet. En dat waren geen Friese praktijken zoals dat daar ontstond. En zo is de hele geschiedenis van het gokken vol met dat soort uh, ja, criminele... Uh, Witwassen, winsthafroompraktijken, uh, moord en doodslag. En dat komt nu ook nog voor. Ja. Uh, maar, maar even het vergelijk doortrekken. Want uh, hoe gaat dat in Rusland bijvoorbeeld? Ja, dat is dus het grote risico. Uh, in Rusland was het uh, bijna niet gereguleerd. Maar heeft president Poetin uh, twee jaar geleden besloten om. Uh, om uh, een volkomen uit de hand gelopen situatie... waarbij op iedere hoek van de straat eigenlijk een soort casino zat... waar uh, ja, wat geëxploiteerd werd door dubieuze figuren... om in één klap het hele gokken te verbieden. En als alternatief heeft hij voorgesteld... misschien een typisch Russische oplossing... om dan ergens in Siberië... één groot Las vegas achtig casino als alternatief neer te zetten. Ook op, weer door de staat geëxploiteerd. Op natuurlijk. de meest aantrekkelijke plek die je kon bedenken. <laughs> nou, dat, dat, dat is ook typisch voor de herkomst van het gokken, uh, je staat er toe in Verwegistan, dus in de, in de woestijn in Nevada, of in een, uh, in een portugese kolonie zoals in Macau, of in een eenstaatje staatje in, in Europa in Monaco. En daar gedijt dat gokken dan en ontwikkelt dat zich ergens ver weg, uh, eventueel voor toeristen, maar niet in onze eigen achtertuin. Het, klink, het klinkt ook meteen, ook, ook uh, Macau bijvoorbeeld, klinkt ook al... Uh, uh, Bangkok was vroeger ook natuurlijk ja. zo'n centrum. Uh, ja. Dat klinkt al meteen, meteen ranzig, zeg maar. Gewoon, gewoon onfris en, en guur. Dat, dat zijn de connotaties die die, die, die die plaatsen gekregen hebben. Kijk, het waren natuurlijk... Uh, uh, ja, antropologen die noemen dat uh, grijze zones, liminele zones... onduidelijke zones waar he, het Wilde Westen was een gebied... Uh, waar men zei van, daar werd het gokken toegestaan. Nou, daar werd gewoon niks geregeld. Daar kon alles. En daar moest iedere, iedere man zijn eigen recht maken. En zo zijn al die staten... Uh, belastingparadijzen, en ook, dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Gibraltar... dat zijn gebieden, afgelegen gebieden... waar, uh, ja, waar, uh, uh, waar allemaal zaken uh, op de grens van de wet tot ontwikkeling kunnen komen. Maar u bent Ik ben veel als innovatieve, innovatieve u, gebieden zien. U, u, al die rattenholen heeft u gezien, zo ongeveer, toch? Nou, ze zijn hele mooie, luxueuze, uh, met spiegels en marmer... en hele, hele, hele keurige Niks managers kom je daar tegen... met stroptas en mooie pakken. En uh, je wordt heel voorkomend behandeld en bediend... <laughs> Maar zit daar achter dat die is, motorkap iets wat minder beschaving heeft? Ja, he? nee, kijk, dat is, de, dat is de, schijn, de schone schijn van het gokken. En daarom willen wij daarheen naar dat casino. Wij willen proeven van de glamour en de glitter. En wij laten ons graag die illusie aanleunen. Daar willen we in opgaan. En ondertussen uh, komen we natuurlijk uh, de volgende dag op straat. Met, uh, dat, denken we, dat is wel heel duur geweest. En wie heeft eigenlijk hieraan verdiend? Ja. Maar als ging kingma daar als socioloog en onderzoeker rondloopt... Wie, wie pikt dan de rekening op? Of u mag alleen kijken? U roept me uh, wanneer ik persoonlijk daar gok. Ja? Nee, nee, nee, maar ik... als u er rondloopt... Boel, ik, u, u maakt het kosten, neem ik aan. Maar... Ik betaal alles van mijn eigen... Dus ik ben een schokker. Een schokker. Ja, ja heel, daar, daar hebben ze nooit veel aan verdiend. Nee, nee. nee klopt. Maar goed, ik zei in het begin van de uitzending al... Dat, uh, ik vind het veel leuker om te bekijken en te bestuderen en te analyseren... Als casus, hè, van waarom komt dat nou op? En waarom is dat uh, zo populair geworden? Maar hoe loopt u daar rond? Ik loop daar rond als participant. Maar waar, waar kijkt u naar? Waar let u op? Wat, wat is de blik van een onderzoeker? Waar kijkt, waar kijkt u naar als u dan in zo'n zo, zo paleis rondloopt met al die spiegels? Ik kijk naar... Uh, ik, ik vind het ook heel interessant, de ruimtelijke inrichting bijvoorbeeld. Ik doe veel met ruimtelijke aspecten. Dus hoe... Uh, James Bond, ook zo'n bekende gokker... die heeft het casino ooit uh, omschreven als een vergulde muizenval. Dus het is een, uh, iets wat mensen aantrekt. En als ze er een keer in zijn, kunnen ze er niet meer uit. Dus zo'n casino is een hele interessante uh, ja, gebouw... ruimtelijke constructie, architectonisch, die mensen vasthoudt. Hoe doet men... En dat heb je niet door. Hoe doet men dat? Je komt één keer binnen. Ik ben wel eens geweest in... Uh, in Circus Circus, dat is een heel groot uh, casino in uh, Las Vegas... wat een van de eerste was die zeg maar dat entertainmentconcept uh, toepaste. En uh, ik wilde gewoon weer terug naar mijn hotelkamer. Ik kon de uitgang niet vinden. <laughs> de uitgang Once in, never was, out. De uitgang was verstopt achter een serie speelautomaten. Dus je loopt naar binnen, je loopt om die speelautomaten heen... en als je één keer binnen dat woud van speelautomaten de... staat... zie je alleen nog maar het woud van speelautomaten. En je bent lang vergeten hoe je binnenkwam. Ja. En er staat ook geen bordje. Hier is de uitgang, of de nooduitgang. En uh, er hangt ook geen klok. Je weet ook niet meer hoe laat het is. Uh, dus die, die glitter, die klemmen, die vormgeving... te uh, staan... Uh, uh, ja, er staan in, uh, in Holland Casino bijvoorbeeld staan ook allemaal monitors... waarop dan de uitslagen van de cijfers staan. Nou, daar staan mensen dan te bestuderen. Maken mensen daar gebruik van? Hoe gokken ze? Daar kijk ik ook naar. Ja, maar het klinkt vooral als een geoptimaliseerde val inderdaad. Een menselijke val. Ja, dat is een aspect ervan. Ja, ja. U heeft nog een plaat meegenomen. Uh, met muziek. En... Uh, het is een Australische band... En ik ja. had er nog nooit van gehoord. Daar zegt nee. dat niet alles. Maar even, even. Ja, misschien moet ik er vooraf toch even iets over zeggen. Want het uh, is wel een heel interessant verhaal. Het is de Whitlams. Heel populair in Australië. Uh, het is meer een, een ja, lokaal in Australië. Ze zingen wel in het Engels. Daarom kunnen wij het ook verstaan. Maar het is zoiets als de dijk in Nederland. Heel populair. En een beetje maatschappijkritisch. En uh, ze hebben een song gemaakt. Die, uh, dat is een soort protestsong protest tegen... Uh, tegen een kansspel of eigenlijk tegen pokies, blow up de pokies heet het, en pokies staat voor video poker machines. En uh, video poker machines zijn eigenlijk uh, wordt wel de crack cocaine of gambling genoemd. Dat is dus de meest gevaarlijke, meest, meest verslavende, verslavende vorm, vorm van uh, van gokken. En Australië staat daar vol mee. En dat is eigenlijk dat die song is eigenlijk een aanklacht daartegen dat de cafés zijn omgevormd, ja, en het sociale maar je moet je leven. voorstellen, het is een machine met een beeldscherm. Ja. Zo ziet het eruit ja. en daar, daar ja. zie je dan ja. Ja. een spel op. Ja, het is een soort speelautomaat. Speelautomaat heb je natuurlijk ook in heel veel verschillende soorten. De Wat... klassieke fruitautomaat, maar daarna zijn er heel veel andere spelvarianten opgekomen. Wat er mis is met de uh, spelautomaten, daar zingen de Whitlam's over uit ja. Australië. There was the stage. Two red lights gpa you trotted the planks way back then and it's strange that you're here again here again and i wish i wish shine Explain lots of little victories, take on the pain it takes so long to earn. You can talk. lights. It's a real show. And your wife, I wouldn't go home. The little bundles need care and can't be far. Another man was made the trains run on time. Op verzoek van Sietse Kingma, socioloog en onderzoeker naar kansspel. Um, ik lees even een, een Twitterbericht voor, maar Basti schrijft... Ik denk dat gokkers veelal dezelfde zijn als die roken en van joggen en risico's houden. Ze, houden, ze hebben dopo, dopamine nodig, klopt dat? Sommigen. Ik heb gezegd dat er net zoveel uh, gokverslaafden of gokkers zijn als andere, uh, andere mensen. Eigenlijk alle soorten mensen kunnen gokken. En ook, je hebt ook echt de echte risicozoekers, de mensen die de uit, uitdaging aangaan. De bungee jumpers, de mensen die, uh, die het risico aangaan. Maar je hebt ook de calculerende gokker, die staat daar weer een beetje tegenover. Dus deze zit er zeker ook tussen. Het Nederlands kabinet, dit kabinet, wil. Um, uh, um... Dat er iets gaat veranderen. Het is niet helemaal uitgekristalliseerd wat. Een van de opties die op tafel liggen is de verkoop van Holland casinos. Op de markt mee. Wat gebeurt er dan? Nou, dat had ik dus graag in het rapport willen lezen. Een aantal scenario's wat er zou kunnen gebeuren. En dat we dat analyseren. Zodat de politiek een uh, weloverwogen keuze kan maken. Wat zegt de onderzoeker? Maar nu, weten, nu weten we niets. En uh, het, wat wel vaststaat is dat uh, als je het gokken vrijgeeft, helemaal vrijgeeft dan is de kans uh, 100% dat je grote problemen krijgt. Dus wat je zult moeten doen is... als je bijvoorbeeld meer aanbieders gaat uh, introduceren... heel goed controleren en reguleren en toezicht houden. En toch dus... ik, ik wil even wel één keertje haken. Ik doe nog één poging. Op de vraag, als het helemaal vrijgegeven wordt, wat er dan gebeurt. U zegt, dan krijgen we dus grote problemen. U refereerde net aan de Verenigde Staten, waar we dat gezien hebben. Of aan Rusland. Of aan Rusland, waar het op elke straathoek gebeurt. Maar, maar of aan Australië. Als het gaat om roken, als het gaat om drinken, als het gaat om drugsgebruik. Uh, het zijn allemaal dingen die in gradaties min of meer moeilijk te krijgen zijn... dan ja. wel dat er een soort van barrières ja. voor zijn. Ja. in gradaties. Ja. Ja. Um, en het weerhoudt mensen ook niet. Nee. Maar gokken is toch uh, net een iets ander, uh, ander chapitre. Er is wel een omslag, hoor. Want uh, het roken... Daar heb ik ook wel studie naar gedaan. Dat was in, uh, in de jaren tachtig nog uh, heel erg gemeengoed. En dat werd eigenlijk, uh, eigenlijk uh, niet zo sterk bestreden. En nu is de cultuur totaal omgeslagen. Dus er kunnen heel grote verschillen gaan in, uh, ontstaan in de culturele perceptie en in de acceptatie maar van zo'n. De zo culturele uh, perceptie uh, van gokken is er ook van deugd niet. Het is stom, je bent stom als je het doet. Tenminste nee. anders dan eens een keertje. Nee, dat is het niet. Het is nu uh, eigenlijk uh, uh, gepresenteerd, wordt eigenlijk als een geaccepteerd cultuurgoed gezien. Het heeft de omgekeerde, als je het vergelijkt met het roken... het volgt de omgekeerde logica van het roken. Het roken was in de jaren 60 voorkomen geaccepteerd. Uh, en is nu heel erg omstreden. Het gokken was in de jaren 60 heel problematisch... en werd uh, verderf overgesproken. En is nu eigenlijk heel erg geaccepteerd. Zo presenteert Holland Casino het ook. Als een avondje uit, als een consumptieartikel voor vermaak... Maar komt het ook omdat beeldmerken zoals Fatima de Morero aan poker doen en daarmee een ander signaal uitzenden? Namelijk van kijk eens, ik als voorbeeld iemand doe ook mee? Onder andere, ja, onder andere. En door de reclames en door de gebouwen, het Lido, Casino, ziet er ook uit als een prachtig aantrekkelijk gebouw, onschuldig. Dat is eigenlijk het imago van het gokken. In twee uur wil ik praten met twitteraars. Volg ons op uh, Ed of Ed Dumosh. En we gaan praten straks. Fietsen Kingma, socioloog en onderzoeker. Hartelijk dank dat u hier was. Graag De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... <laughs> volgt nu een uitzending van Radio Berg-Eijk. Die Tony wat de Martel zegt. Oh, oh. Ik hoor het hem nog zeggen. Weet je wat ik voorstel? Om de etalage bij Amcraft. te Radio. Ja. Radio Radio berg, Radio berg Het radiostation voor berg Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Oh, we hebben gisteren gelachen bij Beeks. Ja. Over Tony van der Mortel is een afgeplakte etalagevoorstel bij Anku. Ach, ach, ach, ja, die Tony van der Mortel zegt. Ja, ja, we hebben wel gelachen gisteren bij Beeks. Over, over dat, dat voorstel? Dat voorstel om die etalage af te plakken bij Anku. Ja. Ach, man, ik zit nog na te genieten. Wat hebben wij gelachen. Gisteren bij Beeks. Oh, oh, oh. Het is toch altijd lachen met die vent. Ach, ach, ach. Maar hij, hij gaat nog wel een beetje ver, hoor. Hij schiet een beetje door. Ja, maar... Hij is niet helemaal hebben... serieus meer maken, nee, nee, maar peer, we met hebben Met gister... zo'n voorstel om nee. die etalage af te plakken bij Anku. Ja, maar we hebben Bij ge... Ge... gisteren het, hebben het... We wel gelachen. Ja. Goed, nou, laten we maar gaan beginnen. Oh ja? Ja, we gaan beginnen. Oh, dus nou, zijn we ja. al begonnen. <laughs> Nee, maar je moet het voor je zien. Dat is die etalage bij Anku. Ja, Dat af... die afplakken op voorstel van Tony van den Bortel. Weet je wel, maar niet gisteren over met ja, ja. Beek. Oh, waar heb ik gelachen? Lachen, lachen. Nee, we gaan beginnen. Ja. ja, we gaan beginnen. Een uh, gemeentebericht. Gemeentebericht. Dames en heren, uh, eens is even een uh, gemeentebericht. Ik weet het wel. De podata, de jeugdsoos... Een plek waar de jeugd van 11 tot met 15 jaar... zich om de twee weken kan uitleven met de nieuwste muziek onder toezicht... en met huisregels zoals geen alcohol, niet rook... en geen feest bij de deur en geen geraai ge ge ge onder kleren... tussen uh, mensen van het verschillende of wel gelijke geslacht. Uh, maar gewoon heel rustig een beetje dansen en bekdicht en fris drinken. Die zoeken nu opeens wel voor uh, de vier muren van, het, uh, van de jeugdhoos... Uh, mensen die met een grote spuitbus uh, de boel onder willen kliederen. Er staat een... Uh, vergoeding tegenover in de vorm van twee uh, frisdrankbonnen. En uh, degene die zich daarvoor aanmeldt, moet wel in één dag af hebben. Uh, dames en heren, uh, excuus even voor het zojuist uh, uitgesproken gemeentebericht. Ik had daarbij namelijk een uh, snoepje in mijn mond. Dat uh, heb ik trouwens nog, sorry. Waardoor het misschien allemaal een beetje raar klonk. Maar ik was gewoon voor de uitzending vergeten het snoepje uh, uit mijn mond te doen. Wat ik in de regel wel doe... Of alle al, al andere dingen die ik dan in mijn mond heb. Maar daar is er deze keer een beetje bij ingeschoten. Excuus. Radio, radio, radio, beek. Ja, dames en heren. Uh, we hebben een uh, gast in de studio. Die is uh, niet van hier. Dat moet ik er wel even meteen bij zeggen. Dus als u enigszins moeite moet doen... om uh, het uh, taalgebruik van deze meneer te volgen... onthoudt u dan, hij is niet van hier. Hij is van Knexel. En dat is toch wel gauw uh, een paar kilometer hier vandaan. Eh... Uh, maar we hebben hem uitgenodigd omdat er uh, in Krexel een, uh, ja, een, een raar soort uh, fenomeen uh, plaatsvindt. Waar we toch eens wat meer aandacht aan wilden besteden. En daarom is bij ons aangeschoven een keioloog. Ja, hoe hoor je ja. het goed? Een keioloog. En uh, het luistert naar de naam Jetse je Wijnja. Jetse Wijnja. Ja, ja, typische. Knekos naam natuurlijk, zoals we die hier eigenlijk niet kennen. U bent uh, keioloog. En misschien kunt u eens uitleggen wat, wat, uh, wat is er zo speciaal in Kneksel aan de hand. Nou, uh, we, hebben in Kneksel, we hebben een uh, hebben dat we een groot kei hebben van 200 kilo. En uh, die uh, wordt uh, verstopt voor, door groepen. We hebben allemaal teams in groepen. En die verstoppen een kei. En dan geef je per sms of per advertentiebord in de supermarkten van Knechtsel geef je een aanwijzing waar de kei kan zijn. Ja. En wie hem vindt, die, dat team heeft dan de, de kei weer in zijn bezit. En op uh, uh, bepaalde datum die hem van tevoren prikken om acht uur... moet hij dan weer voor de kiosk liggen en dat team heeft uh, dan gewonnen. Ja, nog... Ja. <lacht> en, uh, ik nou, speer zou... van eerst, ik moet er even mee, maar... Wacht even, hoor, want het is duidelijk een, een nogal folkloristisch uh, gebeuren daar in Knexel. Zeg het, er is een kei. Ja, de Knexelse vist. Zo de, noemen we hem, de Knexelse vist. vist. De Knexelse vist is een kei van 200 kilo. Meer dan 200 kilo. Die, de Die de wordt kei... verstopt in Knexel. Door een groep. Het zijn allemaal teams. Teams. Ja, het zijn allemaal teams, maar allemaal vanuit Knexel omdat in de aanwijzingen die de groepen moeten geven... vaak ook folkloristische, historische aanwijzingen zitten... die je niet kan weten als je niet uit Knechtsel komt. Maar zo'n team verstopt de, de, de Knechtselse vist... Van 200 kilo. Raar. Meer dan en, 200 en kilo. En geven dan een, een cryptische aanwijzing. Waar die ligt. En een ander team kan dan gaan zoeken om hem te vinden. Bijvoorbeeld, hadden, we hebben hem nu in ons bezit, een eigen club. En eh, toen hadden we uw tast wel diep in het duister. Nou, dan lag hij natuurlijk bij de familie Molle achter, op pa het veld. Pardon? Familie Molle, mol, onder de grond, duister. Dus dat was de aanwijzing. In, de, wacht even. Mol, wacht mol, even. Familie Molle, Molle, onder de grond, duister. Aanwijzing was, u tast diep in het duister. Dus die steen lag logischerwijs bij de familie Molle op het achterveld. Pardon? Nou, bij de familie, u tast in het duister. Dat is de cryptische aanwijzing. Ja, ja. Wacht even, wacht even. Ik schrijf het even op. U tast in, in het, het... Duister. Duister, ja. ja. Nou, de, U dacht in het duister. Familie Mollen, molle ja, ja. leven molle onder de grond in het duister. Dus ja. die steen ligt bij de familie molle in het veld achter het huis. Dus dat is dan de aanwijzing. Onder de grond? Nee. De steen ligt in, op het veld achter het huis van de familie Mollen. Maar de aanweer, de knerselse vis De knerselse vis van meer dan 200... Wacht nou even, wat is een vis? Nou, de steen van meer dan... 200 kilo, de ja. knokselste vis. Nou, daar draait het om. Ja. Die is verstopt. Ja, dat weet ik. Ja, ik ben ja. niet gek. Nou, maar, uh, toen was de aanwijzing. En dan geef je een cryptische aanwijzing. Ja. Ja. Ik, ik, U dast dast in in ja. Ja, dat in de Ja, heb ik opgeschreven. Nou, ja. dan familie Mollen. Ja. Wacht die dan in de tuin. Want Mollen onder de grond. Mollen hebben de... geen tuin. Nee, maar die zitten onder de grond waar het duister ja, is. Ze hebben ook geen ondergrondse tuin. De familie ja. Mollen woont onder de grond. Nee, maar in de tuin van de familie Mollen hadden we dan de steen liggen. En die... Die, dat je dan in het duister op, kom je op mollen. En dan kom je vanzelf bij in de tuin. Goed, en dan heb je de steen gevonden. Ja. Nou, Onder de grond, bij de nee. die mollen, ah, die in de tuin. Was ze weg. Ja. Die hebben een tuin in de kelder. Nee, maar je hebt de steen dan. Ja, je, goed, En je die hebt neem de steen. je dan weer op een andere... En dan geef je weer een cryptische aanwijzing. Dan geef je ja. weer een andere cryptische aanwijzing. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, uh, de lapswansen verdedigen zich. De nou, Lap Lapswansen... Wacht je... even, ik schrijf het even op. De, de Lap verdedigen zich. zich. Nou, uh, de, de Lap, dat is. Uh, daar ligt hij natuurlijk droog... dus bij de familie Molle achter in het nee, tuin. Nee, nee, want de Lap is een, is een man die uh, uh, in 1978 nog in Knexel heeft gewoond. Ja. En toen uh, het hele dorpkapelletje van Koper heeft opgepoest. En die heeft toen de Lap genoemd. Nou, dan weet je onmiddellijk dat je dan bij de buren van de familie, familie Mollen moet zijn. Die, die, die, die Daar ligt hij dan. Nou, en zo gaat het steen eigenlijk van groep naar groep in uh, Knechtsel. Maar heeft de familie van de Molle, Molle gewonnen. Heeft er... hij ze nee. gewonnen? Nee. Wat, heeft nou, wat hebben ze dan nou gewonnen? Nou, de nee, familie van de Molle lag alleen de Knechtsels Vist. En die gaan dus gewoon door en door. Nee, die lag e? bij die Lapswans. Ja, daarna weer. <laughs> daarna weer. Eerst niet die. wie heeft er nou gewonnen dan? Nou, de groep die hem dan op het eind. Uh, ja, heeft, welke groep is dat? Dat Die wint. Maar wat wint hij dan? No. Dus het is de familie van de Molle tegenover de familie Lapswanzen? Nee, je hebt hem de titus. De... En die geven. Mag ik even wat drinken? Nee, nee we zijn generaal. even bezig. De familie van de Molle. Hij lacht van de familie van die de Die hebben de een vis bij de familie Lapswanzen onder de grond, grond verstopt. Ja. ja, maar. En die familie van de Molle die weegt 200 kilo. kilo. In het duister. Ja, maar. Daarom gaan ze onder de grond bij de kiosk. gaan ze. Ja, nou goed, u hoort mij. Dank u wel. Vist. Ja, tijdje. muziek. Jouw hart is zo hard als een steen, ik Er is er niet één, ik met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, ik Er is er niet één, ik met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan het steen en hart van jou stoot ah, iedere ah, man zit ontdekt. Zo Nog één keer. Je hebt een, een familie. Ja. Die ja. wil je verstoppen. Ja. ja, met die steen. Wie die familie gevonden heeft? Ja, er een, gaat een groepje stenen gaat zoeken. Ja. In, In twee teams. Ja. Dat is zo. En de ene van is de Kei, dat is de beste steen. Ja, dat klopt. Kei van de Steen die gaat zoeken en die, die geeft een cryptische aanwijzing. Aan de familie van de mol. Ja, dan, ja. En dat is meestal een lapswand. Ja, die loopt ook mee. En, en die loopt ook mee? Ja, en dan gaan ze allemaal uh, naar de kiosk. En dan gaan ze <lacht> zitten. En ja, dan hebben ze. ze zitten en dan gaan ze. Heeft iedereen gewonnen. En dan gaat, nee, heeft iedereen gewonnen. gewonnen. Nou, zeg dat zegt het dan meteen. Dat is zo, is het dus toch, zo, toch helder ja, uitdaging. Ja, precies. Als je de zaak even rustig op een rij zet, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Nou, hartelijk Opzien. dank voor uw komst, hierheen. Ja. Dag! Jouw hart, hart, hart. Is zo hard als een steen, Marie, het is er niet geen, Marie, met een hart zo hard, met een hart zo hard, met een hart zo hard. <coughs> Het uh, is een belangrijk gezondheidsnieuws. Uh, de GGRGD heeft een onderzoek gedaan. Het is uh, dus gestart in 1978 en is onlangs afgerond. En daar is uh, uitgebleken het volgende. Wie zelf zijn brood snijdt, kan daarmee ongemerkt aan de lijn werken. Hoe zit dat? Dat zit zo. Boterhammen van je eigen mes zijn over het algemeen dikker. In plaats van drie voorgesneden boterhammen drie keer beleggen... zou je kunnen volstaan met twee dikkere boterhammen tweemaal belegd. Of bij een sandwich van dik gesneden brood... is het al gauw drie gewone sneetjes met het beleg van één, bij wijze van spreken. Brood levert naar verhouding weinig calorie. Het zijn eerder boter of margarine... die in grote hoeveelheden op het brood gesmeerd worden... die verantwoordelijk zijn voor veel calorieën. Bovendien bevat brood, met name de bruine volkoren en meer granensoorten... ook veel voedingsvezels. De vezelrijke boterhammen zorgen voor een verzadigd gevoel. Zo'n verzadigd gevoel voorkomt dat je ten prooi valt aan geknaag of geknor... Want dan is de verleiding heel groot om te eten wat maar voorhanden is. Wie dikkere sneden brood snijdt, zou zich dus minder dik over de lijn hoeven maken. Maar zelf brood snijden heeft ook nog een aantal andere pluspunten. Het heeft iets gezelligs. Het biedt plezier. Denk aan een vers, op de overvloer gebakken, knapperig rondbrood, Of zo'n wat afgeplat, vrij open vloerbrood, waaruit de geur nog opstijgt. Leg het op een grote plank, zet er een grof gekarteld broodmes in en luister naar het gekraak en geknisper en verras je met de aanblik van het veerkrachtige kruim. Bovendien heeft het ook wel iets stoers je eigen brood snijden. En een brood dat van de eigen snijplank komt, staat ook gezellig op tafel. Tot zover dit belangrijke gezondheidsnieuws namens de GG en GD van Bergijk. Heb jij nog wat? Peer? Nee, uh, nee, ik heb niks meer. Heb jij nou net... Huh? Dat, heb jij dat snoepje wat ik daar had neergedacht? Dat nou, heb je, je voor je op tafel gelegd. Dan ja. is het van iedereen. Dat zonde, heb ik een snoepje in mijn mond gestopt. Het smaakt trouwens wel een beetje naar as. Ja, ik, heb erop, ik had het al een kwartier in mijn mond. Hmm. En het, het, het, er zit een vage achtergrondsmaak aan van dent. Tijdens de uitzending, ik heb zelf net al mijn excuus aangeboden... ...tijdens de uitzending geen snoepjes in je mond. Ook niet die van mij. En nu? Ik vraag, heb jij, haal dat snoepje nou uit je mond. Waarom? Ik wil het terug. Ja, jij het zeker wil je mond stoppen, ja. ja tuurlijk, ik ben het is nog mijn snoepje. Ja, ik ben gek, Henkie. Ik ga maar met die uitzending. Ik ga rustig dit snoepje opzuigen. Leg het nou weer op tafel. Nee. Ik wil het terug. Nee. Leg het terug. Nee. Nou stik het dan ook in. Zo, nou is stuk. Dan nou krijg je hem nooit meer terug. Zo. Weer een snoepje minder op de wereld. Ja, het is uh, goed met jou, uh, Van Eersel. Ik kan, hier, ik, kan hier nog niet, ik kan hier nog niet in mijn eigen drol laten liggen of jij eet hem op. Nou, nou nou. Ik heb er nou helemaal genoeg van. Wat is het nou, Wat is het nou? Ja, hij snoep je minder op de wereld. Hij snoep je minder op de wereld. Met je half filosofische gezematel. Ja, maar dat lacht er, toch? Nee, Je maakt het zelf maar af vandaag. Ik heb het helemaal gehad. Oké, okay, jongen, okay, ik heb ook genoeg voor jou. Ga maar, ga maar, ja, ik ga, ik ga, maar. ga, ga maar. Ga maar, ga maar, ga maar. Ga maar, ga maar, ga maar. Alle gezonde nee, berg-eigenaren, nee, nee, nee, kop op. Nee, nee. En alle zieke berg-eigenaren, naar. geld. eten geld, bezig, geld. Blah, Nou ja, nou ja, goed. Ach, kinderachtige doeltijd van hem. En dit en dat. En die snoepje. En snoep, die.